List for it all. Hello, oh, Nederlandse luisteraars. Vrienden, landgenoten, waar ook ter wereld. Here is het internationale programma van het Happy Station. Hello, hello, everybody, everywhere. Good morning, good afternoon and good evening. It's the Happy Station calling from Hildesheim in Holland. <laughs> yes, yes, my darling, I'm coming, I'm coming. I'm brewing a nice cup of tea in your kind company. Jerry, are like a nice cup of tea in the morning mm. Or to start the day you see Yes, sir! And the not but eleven. Well, my idea of heaven is a nice cup of tea Of coffee I'd like a nice cup <laughs> of tea with my... Frater, at least let my drink come on Alles staat gereed. Op de plaatsen, klaar. We gaan weer eens zo'n echt gezellig zangetje zingen. Mijne dames en heren, zet eens even uw oren open. Ik zing u een gezellige, vrolijke mop. En als u daar eenmaal in zit, dan komt u er niet meer uit. Haha, en mee hoor, daar gaat-ie. 's avonds op mijn hockey, dan kijk ik naar de maan en het is dan net of ik jouw snoetje zie. Ik val haast van mijn stokkie en trek mijn buikriem aan. Ik heb honger en geen spier. Ik zie eruit kind als een lijk en ondanks dat ben ik schatrijd, want de rafels hangen aan mijn broek, mijn hoed is net een pannepoek en toch ben ik in mijn schik, want ik heb jou. De muizen gaan verhuizen schat, de poes is al zo schoon, zo plat, wat geeft dat nou met snok, hey, ik heb jou. Scheef zijn mijn hakken, ik kan niet meer op straat, omdat mijn jas... Nou, in de lommerd staart. Maar ik zit niet in de put voor en ik denk: wat geeft dat nou? De wereld is van mij, want ik heb jou. Ik heb gebrek aan alles en ik voel me miljonair. Mijn goed humeur laat mij niet in de steek. Al zit ik in de dalen al is het misair Dat maakt mij niet van streek. De te zijn is over sport, door oefenen kom je niets te kort. Nee, ik heb geen ring, ik heb geen geld, ik heb geen diamanten speld, maar toch heb ik een fortuin, want ik heb jou. Ik heb geen knecht, ik heb geen meid, maar ik heb onder ons gezegend schat toch waarde mij, want ik heb jou. Jij weet al lang dat ik geen beelden geven kan Maar ik weet ook snoet, daar heb je malen aan Een stoel met scheve poten, maar een meid waar ik van hou De wereld is van mij, want ik heb jou Geen ring, geen geld, het is broer met mij gesteld, maar mij meisje ik. ik heb jou je tintelende ogen schat, ruiziger kind wie doet me? wat wel rijkdom? Ik heb je al. Voel me miljonairschat en toch heb ik geen spier. Maar we hebben beiden nog onze fantasie, twee handen om te werken en een mijt waar ik kan De wereld is van mij want ik heb je Luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk, hè, die oude muziek. Mijn liefste, alle dagen hoor ik jou steeds maar klagen. Wij zijn wel twee gelieven, maar zonder perspectieven. Ik kan jou nog niets geven om van en in te leven. Maar de twee laatste nachten, heb ik in mijn gedachten Iets liggen fantaseren, dat wil ik jou offreren Een huis van rode stenen, met klim omheen. Tot aan de vensters komen, de takken van de bomen En rozen staan te geuren, voor glazen deuren. Een grijze poes zit binnen, op het kozijn te spinnen En een kanariepietje zingt in de zon een liedje Een tuin vol boerenbloemen waarin de bijtjes zoomen en groen met witte hekjes schutten intieme plekjes, die tot een zitje noden voor deurwaters verboden, staat ergens op een bordje jij in een keukenschortje, brengt koffiewater aan den kook en uit een schoorsteen kringelt rook Ik heb geen geld en geen juwelen voor het meisje waar ik veel van hou geen woning om met jou te delen Maar ik heb mooie luchtkastelen En die zijn allemaal voor jou Als jou dit soms te klein is Niet chic genoeg en fijn is Zit niet in de misere Want ik maak gewoon carrière Dan maken wij een potje En kopen zo'n oud slotje Dat laat ik restaureren Als het klaar is inviteren Wij omen, neven wil jachtpartijen geven, we eten voortaan bossen, uit onze eigen bossen, we hebben ophoudruggen, stoelen met rechte ruggen, en hoge stenen hallen, waar stukken kalk uit vallen, s'nachts rammelen naar knoken, een voorvader komt spoken, om een perkament te lezen, zal om het toon wel wezen, die is al bij zijn leven, niet één nacht thuis gebleven, men zal mij slotheer noemen, mijn helden daardoor roemen op feestelijke dagen Zal ik een harnas dragen En om de zeven jaren moet ik ter kruistocht varen Alleen een paard is voor mij niets Dat doe ik dan wel op de fiets Ik heb geen geld en geen juwelen Voor het meisje waar ik veel van hou Geen woning om met jou te delen maar ik heb mooie luchtkastelen, en die zijn allemaal voor jou. Hele goede dag en welkom bij Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl Fijn dat u allemaal weer luistert. Bedankt voor alle reacties via vergetenartiesten at gmail.com en natuurlijk via de Facebook-site van Vergeten Artiesten, het internetprogramma Vergeten Artiesten. Vandaag in Vergeten Artiesten Louis Davids. Simon Davids, geboren in Rotterdam, 19 december 1883 en 1 juli 1939, overleden. 55 jaar is hij geworden, overleden aan astma. Er is een heel mooi monument in de Raamstraat... Achter het stadhuis in Rotterdam, gaat u daar eens langs en maak een foto en zet deze op de Louis Davids Monument Facebook pagina, want dan blijft hij toch voortleven. Louis Davids was een Nederlandse cabaretier en revueartiest en hij was een van de grote namen van de Nederlandse kleinkunst. Een hoop mensen denken dat hij uit Amsterdam kwam, maar nee, het is een echte Rotterdammer en daar zijn we alsmaar trots op. Louis Davids heeft u gehoord met Maar ik heb jou uit 1931, Luchtkastelen uit 1933, we gaan nu naar Het is weer knudden en daarna het scheidingsfeest uit 1925. Louis Davids, ook hier in Vergeten Artiesten, altijd weer een lust voor het oor. De rest is allemaal knudden. Daar gaan we. Even lezen. Dat glaasje is geen flauwe krul, want ik kan niet lezen zonder bril hoor. Denk er aan. Er is in het leven nog zoveel dat averechts verkeerd is. Dat komt alleen omdat de boel niet georganiseerd is. Het oosten laat het westen los. En daarom schiet Japan granaten in het trommeltje van iedere pindaman het refrein. En het is weer knudden, hou maar op en maar uit. Het is weer knudden, wat je ziet. Het is weer knudden, hou maar op en schrijf maar uit. Het is weer knudden, knudden, knudden, niet. Oh, zo. Zouden we dat met z'n allen kunnen doen? Voelen jullie er Willen we het eens proberen? Hè? Dan gaan we. En het is weer knudden, hou maar op en maar uit. Het is weer knudden. Zaterdagavond hebben we natuurlijk straks als het DJ al kennen... geweldig gezongen. Want de zaterdagavond is de avond van de getrouwde paren. Dat is hier in het Grand Theater de matrimoniale avond. Zie je alle kennissen zitten, je zou ze bij namen kunnen noemen. Ik doe dat niet omdat de Amsterdammers een beetje verlegen zijn, maar... ...je ziet ze zo voor je, meneer A met zijn vrouw of meneer B... ...met zijn vrouw of wat er voor doorgaat. Dat is reuze gezellig hier als je al die mensen... Zo... ...dat is verschrikkelijk. Niet, nee, nee... Niet dat ik wat tegen het huwelijk heb, helemaal niet, Tegendeel. Jullie moeten me niet verdacht. ik ben veel te conservatief op dat gebied. Ik vind het huwelijk nog altijd het cement dat het Nederlandse staatsbestel samenbindt. <lacht> Hoe vond u die volzin? Ja, kijk eens eventjes, dat is om de revue op niveau te brengen. We herdenken dit jaar Vondel. En dat moet ook zijn weerslag hebben in de revue, dan moeten we een klein beetje, al is het maar hier en daar literair zijn. Of er mensen in zijn die dat vervelend vinden, ik kan me niks schelen, maar we hebben tenslotte verplichtingen, nietwaar? Vondel was onze grootste dichter, die was, bij zijn leven was die geemployeerde bij de bankverlening, dat weten jullie nog wel. <lacht> Trouwens, die omstandigheden hebben zich helemaal niet gewijzigd ook, ze Vondel. Nog altijd hebben de kunstenaars relaties met ome Jan tegenwoordig ook. <lacht> maar we hadden het over de getrouwde vader, hè? Ik wou zeggen, vroeger waren de huwelijken massiever. Aardiger, gezelliger. Het is allemaal zo haastig tegenwoordig, zo gemachineerd. Vroeger, mensen die dertig jaar getrouwd waren, die gedroegen zich als verloofde. Tegenwoordig gedragen de verloofden zich als getrouwden. <lacht> het is toch waar? Het is toch werkelijk waar? Moet ik je eens luisteren? <lacht> ik heb over het huwelijk een heel thema ik heb hem gezegd hij moest het mop opgeven, maar hij doet het niet, begrijp je? Oh. Wat hij je dan nou zitten vertellen? Nee, Oh ja. Weet je, de huwelijken kunnen heel anders zijn. Als een huwelijk een succes is, dan is dat natuurlijk aan de vrouw te danken. Is een huwelijk een mislukking, dames niet boos worden, altijd de schuld van de vrouw. Als een vrouw even hersens heeft, wordt een huwelijk een ideaal. Ze moet een man, die is toch zo te doen, nietwaar? Als het maar even goed. Dat begint nog bij het ontbijt. Als ze zo'n man een kopje thee gaat brengen op zijn bed, nietwaar? Een verstandig vrouwtje. Zorg dan dat ze er tiptop uitziet, koket, aardige, aardige muiltjes... ...nageltjes verzorgd, lipjes, een leuk kapseltje. Niet waar knapen, dat vinden we toch leuk, zeg nou maar zelf. <lacht> ja, nee, nou eerlijk. Want iederste naar binnen komt zeilen op een paar afgetrapte muilen. Met van die slierte haar met papiertjes eromheen zo. Ja. Als ze begint dan de deur al te de brullen, kom je er haast uit. landeling. Dat, nee. <lacht> dat is toch geen. En Je hebt zo van die vrouwen die zo dom zijn, die dat niet snappen. Je hebt van die vrouwen die denken als ze één dag getrouwd zijn... ...nou die en nou Zal-ie. Ja. Zinnig. De contract is toch geen document dat op de eeuwigheid berekend is, neem ik we eerlijk. Dan kunnen ze toch omstandigheden in het leven van een, van een volk, van een echtgenoot wil ik zeggen voordoen... ...dat de contracten, dat de, dat de eer van een echtgenoot gesteld kan naar de boven de paragrafen van een contract. Nee, mevrouw, u zegt me wel, oh, maar dat is. Niet... <lacht> mevrouw, dat is zo. Ik ben man, ik heb dat meegemaakt. Ja. Zij is waar, hè, Lucien? Ja. Oh, ook Lachen jullie maar om, lachen jullie maar trouwens, lachen jullie maar gerust, ik niet nou, lachen, is leuk. Als je lacht, dan word je mooi, zeggen ze. Als dat waar is, moet ik overuren maken met dat niet. <lacht> nou, we gaan weer spelen. Duidelijk. Tweede vers. Dat is ook erg als je iedere avond liedjes moet oplezen. Die kan ze in vijf minuten niet leren. Deuxième compleet. Ons Holland is een regenland. Geen natte land bestaat er. Ja. <lacht> maar komt er buiten ergens brand, dan geeft de spuit geen water. Een bona fide brandalarm meldt men een dag vooruit. Want menigeen raakt uit de brand, omdat de spuit niet spuit. En het is weer knut. Ja. Hou maar op maar uit, het is weer kutte wat je ziet. Het is weer knutter. Hou maar op. Het is weer knutter, de knutter. Ja, dat knap. Ah, nou, ik weet het niet, de dames zijn een beetje geschrokken van wat hetgeen ik verteld nee. Heus, een huwelijk kan heus gelukkig zijn. Dat is wel waar. Een van mijn beste vrienden is, is onlangs nog in de haven, in de veilige haven van het huwelijk, geland. Onder ons gezegd was de noodlanding. Daar gaat het nou niet over. Ja. Er zit een kennisje van mij in de zaal. Een jong vrouwtje. Ik zal haar naam niet noemen, maar ik zal straks die richting wel eens uitkijken. Daar gaat het licht op, zie je. Die is 2,5 maand getrouwd. Mensen heeft een reuze huwelijk gedaan. Een geweldige positie heeft die man. Die is professor in de oude talen. Een ideaal van een huwelijk. En toch is het kind ontevreden. Zo heeft iedere vrouw iets. Ze zijn nooit volmaakt. Zeg, wat heb je nou, zegt ze. Ja, mijn man droomt altijd hardop. Zeg, wees nou blij, dan kom je toch achter al zijn geheimtjes, zegt ze. Was het me waar, maar hij droomt in het Grieks. Nee, wat je dat betreft, als je verstand... Hier, hij, onze begeleider, onze, onze prins. Laat je eens kijken. Harold Lloyd, dat doet er nog een zwijgende film als staan. Zo, laat je zien. Zo. <tie shot> Ook getrouwd, die heeft een verstandig vrouwtje. In ons vak moet je helemaal een verstandige vrouwtje hebben, anders is het helemaal knudden. Zo'n man bijvoorbeeld die zijn nachtje laat thuiskomt, gebeurt heel zelden. Alleen als die nachtraditie heeft met mij, dan wil dat nu wel eens gebeuren, nietwaar? Wat zei u? Nee, inderdaad. Die heeft een vrouw. Die is goudwater, gewicht in goud. Die zal geen herrie gaan maken of ordinair gaan schelden. En geen scène, niets daarvan, een engel. Die vrouw schudt alleen het hoofd. Zijn hoofd. En dan is het ook afgelopen. <lacht> Derde vers van Trudeau. Nou. Ik ga weer oreren. Wat is wel met maar de verrassing blijft vanavond. Ik zat eens in, het, in mijn prille jeugd, al uit mijn hoofd één regel. <lacht> dat moet jullie appreciëren. In het Vondelpark met Lientje, even kijken. <lacht> en ik druk daar vol liefde aan mijn pelsjas van een tientje. Maar sinds ons trouwen drukt ze mij geregeld in een hoek. Als ik ooit over liefde schrijf, mijn kamp heet dan dat boek. <lacht> En het is weer keuze. Allemaal maar op, Het is weer keuze. Als nou zingt, hè? Het is weer Het is weer keuze. Nou, dat meezingen, dat, doen, dat noem ik nou knudden. Jongen, <lacht> jongen, wat is het vanavond uit Amsterdam gereserveerd? Zijn de mensen misschien onder de indruk van mijn matrimoniale betoog gekomen? Als u dan denkt dat ik ermee uitschrijf, ben je nog lang niet in de tram, maar ik ga er juist mee door. We blijven over één onderwerp praten, hè, Mouchette? Over het huwelijk. Ik heb laatst nog een, ben ik getuige geweest bij een huwelijk, dat was aardig. Een van mijn vrienden. Je hebt aardige huwelijken, dat is waar. Ik zat van de week op het Rembrandtplein voor een café. Ik zeg niet waar, want ik wil het niet hebben dat u denkt dat ik reclame maak. Tenzij ze me forceren met een bedrag. En vlak voor me zo op het terrasje, zo op het zitten er twee heren. Er zitten twee heren, twee mannen met een boord om, die zitten zo te praten met elkaar. De een was blijkbaar wat langer getrouwd en de andere was wat korter getrouwd. En toen ontspande ik het volgende gesprek. Toen zei die oudere tot de jongere, zeg, hoe vind jij nou? hoe voel jij je nou in je jonge huwelijkse staat? Toen had je die jonge kerel moeten horen, ze aan. Die geweldig, reusachtig. Als ik het geweten had, dan had ik al vijf jaar vroeger getrouwd. Wat een engel, mijn vrouw, zegt hij. Dat is nou een harmonisch, evenwichtig huwelijk. Zegt hij, mijn vrouw en ik zijn absoluut één. Zo, zegt die andere. Nou, bij mij is het net andersom. Mijn vrouw en ik zijn tien. Zegt hij, eerst, hoezo, zegt hij. Ja, mijn vrouw is de één en ik ben de nul. <lacht> Aan het lachen kan ik merken dat er nog meer nul vanavond hier binnen. Is. Dat weet je wat ook aardig is. Toen ik die dag getuige was, was er een paardje dat liet zich in de echt verenigen. En dat was de om die had een stukje zijn pellering. Hij had een stuk, het was een hele pellering. die vrij was niet te vervoeren. Die ambtenaar van de burgerlijke stand zegt, ja, maar dat kan niet dat huwelijk wordt uitgesteld. Dat je die bruid moet horen gillen, zegt echt niet? Trouwen, en vandaag als die vent nuchter is, krijg ik hem hier nooit meer naartoe. <lacht> Nou, dan doen we nog één keer knut en dan zingen we mee, hoor. Dat is het afgelopen. Oh zo. Men zegt dat hier in Nederland de zuivere sport een sof is. Men zegt dat menig amateur bij moeder thuis een prof is. Maar wat men zegt, een amateur, dat zijn en blijven wij. En wie de schoen past, krijgt er een sigarenwinkel bij. Ja. En het is Met de twee, omdat Doris altijd jaiende en staakte, en aanhalig met het schillen meisje idee. Het proces hadden ze lang geheim gehouden. Het gaf zo'n juilez het zaakje werd bekend. Maar vandaag zou dan de aanbeslissing vallen, met de aanbeslissing van de president. Alle buren uit het zege hielden zondag, en de bakker liep in zijn getuigenjas. De was al achterin te loren, als de veilig groene in om was. Ome Doris lag nog helder duizend mappen, totdat Nels aan de trap het seinje gaf. Tante Na en Ome Doris gonden neeën, zonder jullie is de aardigheid eraf. Dan Tante Mietje had drie dagen zitten grienen, en ze snikte Miels met kelen dichtgesnoerd, dat ze scheien gaan moeten dus te tellen weten. Maar het is altijd voor de kinderen zo'n broer. Ik heb die wijvenbeul al jarenlang geschoten. Als hij een rok ziet, wordt hij raar zakkerje. En zijn eigen wijf van waarloos, die die broeier. Ja, wat zeg je van zo'n moordige landeru Kode slager zijn intieme zaken. Het zijn privaat, affaires tussen man en vrouw. Als hij een slaan wil, daar heb ik niks mee te maken. Toen zijn mietje, krijgt de zenuwen nog gauw. Denken jullie kerels dat een vrouw een beest is? Die randelijk kan nou moe naar was die best. Als mijn centenvinger na me durf te waken, slaan ik hem met de bijlen stegen in te de test. Oren domers kwam mijn tante naar beneden. Allebei in de puntjes aangekleed. Ome Doris door met hoef eerst een rondje. En zij plechtig jongen lui, ik ben gereed. Daarna binnen ze de uitspraak gaan vernemen. In een ommezientje was het van elkaar. Te stonden ze stonden zitten schelden op de rechter Tante Narif huilen zo'n een Kode slager zei slagers zijn jij nou niet te griezen Jullie zijn vrij vrijgezellen, oh wat fijn Daarna binnen zitten de ringen gaan verkopen Ome Doris zei, de chimpjes zijn vermaard Voedig zaten ze wel bij een hartewaarstie Ome Doris die gaf heel de buurt een vuur Lange Daan hield toen een voordracht van de liefde Die zo ruim was, gelijk een blanke duin Heel de middag bleef het klumpje zitten peren. Hij en de bakker die gaf tante na een zoen. Doris uit een haar ik ben al wel gescheen, hè? Maar dat moet je in maanvaart zijn nog niet doen. Tante naar heeft groot gelijk, jij bent de linker. In het buiten van mijn man, dat vind ik min. Daarna sloeg ze hem met een fles met zure haring. En ze beet stukje stukje uit zijn onderkind. Lange dagen geeft toen een keuken zijn, niet knokken. Wie er haar op zoekt, die gaat met mij eruit. Daarna dronken ze weer uit, de van het En ze zongen leven bruinig om en bruin. En de bakken zijn de witte brood weken. zijn begonnen voor het jonge paar. Toen ging Na met oma naar het steegie. En ze kropen weer gezellig bij elkaar. We gaan naar Louis David's Waarom Zou Ik Niet uit 1931, de Londenperiode. Samen met Burt Ambrose. En daarna gaat hij een lekker bakje drinken bij zijn Mina. En daarna komt de jaarwisseling uit 1935. Louis Davids, devaluatie, de zang en sketch is dat. En dat uh, is natuurlijk uit de Louis Davids revue. Gaat u zeker ook nog een keertje hier horen in Vergeten Artiesten. En waarom zou ik niet jouw ogen vertellen van toen nou al maar pie? Een kus zou wat leuk zijn en waarom zou het niet? Zou ik het wagen hier te vragen? Ik weet niet wat ik moet doen. Ik sta te zuchten, ik wil vluchten, ik verlang zo naar een zoet. Jij kijkt aan het bloed naar mijn wenkbrauwen ski. Je mondje zegt toe maar, en dan waarom zou ik niet. Koffie, terwijl je luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Mijn Nina houdt geen bonnen, geen bonnen, geen bonnen. Zo'n vreemde in je huis, dat vindt ze dol. Zij heeft maar één Japonnen, japonnen, japonnen, En voor het werk een paarse overal. Ze kent geen vreemde talen, maar dat heeft haar nooit gestoord. Als zij gaat redeneren, komt er toch geen mens van het woord. Het is maar een meisje van alle dag, maar eentje die er wezen mag. Ze speelt geen tennis met een kennis, dat is een boffie, maar ze zet zo'n lekker bakje koffie. Oh, zo'n lekker bakje koffie. Mijn Nina kan niet trotten, niet trotte, niet trotte. Ze is absoluut niet wat je noemt mondijn. Toch houdt ze van ravotten, ravotten, ravotten. Wanneer ze met me stoeit, doet me alles pijn. Ze heeft nog nooit aan sport gedaan, maar lopen kan ze straf. Als zij begint te tippelen, leidt Piet Moeskop ze bijder af. Het is maar een meisje van alle dag, maar eentje die er wezen mag. Ze speelt geen hockey met een stokkie, dat is een boffie, maar ze zet zo'n immers bakje koffie, oh zo'n heerlijk bakje koffie. Vlo, vlo, vlo, vlo, vlo, vlo, vlo, vlo, Mijn Mina heeft een puistje, een puistje, een puistje, daarmee voelt zij verandering van het weer. Mijn Mina heeft een vuistje, een vuistje, een vuistje, daar slaat ze zeven veldwachters mee neer. Zij is niet muzikaal, maar als het kind een lied chanteert, dan wordt er in de beeld altijd een aardschok genoteerd. Het is maar een meissie van alle dag, maar eentje die er wezen mag. Ze draagt geen krapte de chien, pyjama, dat is een boffie, maar ze zet zo'n lekker bakje koffie. Oh, zo'n heerlijk bakje koffie, een bakje leut. wat kan je me overzet? Nog altijd één spie. Eens spier, ja. ben je niet opgeslagen? Ik zou die weten, waarom? Waarom? Nou, vanwege de dinges, de degeneratie. Oh, ja. Je bedoelt de devaluatie van... Nee, man. Een gulden is een gulden en een cent is een cent. Ja, maar een cent met een stukje erin. Nee, man. Die hele devaluatie is niks anders dan een grote manoeuvre. En wat, hè? Dan versta je geen Engels? Ja, hoe moet ik dat nou in Holland zeggen? Een manoeuvre? een, een linkie. Waarom doen ze dat dan? Waarom? Het is dood gewoon om meer kwartier, meer verkeer, meer handel... ...meer bedrijvigheid in de maatschappij te krijgen. Wat denk je nou, Verrooien, wat ik gedaan heb? Nou, toen heb je gemopperd. Nee, wacht even. Ik heb... Wat ik gedaan heb, toen mijn gulden... Toen ben je gaan mopperen? Toen mijn gulden zakte, wel nee, heb ik, een nieuw... ne heb ik een nieuw pakje gekocht. En wat gebeurt er nou als ik een nieuw pakje neem? Nou, dan heb je meer chance. Nee, dan gaat de schapenmarkt in permanente de hoogte in. Want voor zo'n pakje is er wol nodig. Oh, dus die schapen hebben de handen in die gulden? Nee, kijk nou, ik zal het je uitleggen, Verrooje. Dat is zo allemaal zo logisch. Als ik nou een nieuw pakje koop... Dat verdient die schapenfokker in Purmerend. die verdient geld. Dat hebben we wel. En wat gebeurt er als die schapenfokker geld verdient? Dan lopen al die schapen daar met hun blote buik. Nee, wel nee. nee. Dat komt pas later, want er komt er eerst nog een ander tussen die de geld dan verdient. Dat is de schapenscheerder. Die schapenbarbeer, die scheert die schapen, dus die verdient weer centen. En wat, en wat, en wat gebeurt er nou? En wat doet zo'n man nou als hij geld verdient? Dan neemt hij een schaar. Nee, dan neemt hij een neutje. Dus. <lacht> dus. Opleving in het cafébedrijf. Logisch. En, en wat gebeurt er met de wol? Waar gaat de wol naartoe? Die wol die die gaat nou naar Twente. En wie verdiend, verdient daar nou weer geld aan? Natuurlijk het vervoerwezen. Wat is dat, het vervoerwezen? Dat is die vrijer die die onbewaakte overwegen op zijn geweten heeft. <applaus> dat is, oh. En daarna komen de losse lossers. Losse lossers, wat ja. zijn dat? Dat zijn die kerels die die begonnen moeten transporteren, dat is te zeggen. Als ze niet onderweg bij zo'n overweg met een auto in botsing zijn gekomen. Jongen, jongen, jongen, wat zit dat crimineel in elkaar? Ja, dat zijn geen kinderen die die evaluatie gemaakt hebben, laat dat maar Dus die losse lossers verdienen geld. Wie profiteert daar nou weer van? De huisbaas. Nee, de winkelier uit het maaienwinkeltje. Want als die mensen de hele week gelost hebben, willen ze zondags vissen. Dat is natuurlijk is logisch, nietwaar? Ja. Criminaal, criminaal. En als die man uit het maaienwinkeltje nou meer omzet heeft, wat gebeurt er dan weer? Dan gaan, we, dan gaan die maaien opleveren. Ja, ook. Oh. Maar dan wil ze vrouw een nieuwe hoed hebben die zegt, er komt, er komt, er komt een, een sortiment van hozen in de maaien. Het kan er nou af. Jij bent getrouwd, vader. Ja, praat me niet over de oorlog. En dan wil die vrouw die die nieuwe hoed wil hebben... Niet waar, wat is het gevolg weer van die nieuwe hoed? Opleving in de hoedenwinkels. Nee, hij wil, want die, die maaienwinkelier die krijgt ruzie om de hoed met zijn vrouw en slaat het service kapot. Dus de aardewerkfabriek mag overhuren. Ja. Ja, maar de wol. Die wol, die heeft nou die textielfabrikant verkocht aan een grosier in Twente. Dus die textielfabrikant heeft wat verdiend. En wat heeft zo'n man nou nodig als hij je druk krijgt? Boekhouder? Nee, een meisje, een verloofde. Dus die man gaat zich onmiddellijk verloofd, begrijp je wel? Voel je het nou? Ik voel het. En, uh, en, en die geeft, geeft zo'n verloofde een prachtige verlovingsring. wie verdient er nou weer geld? De juwelier? Nee, de bankverlening. <lacht> Want die verloofde die is aan iemand geld schuldig, die waren die brengt die ring van die vrije, brengt ze naar de bankverlening. Aardig, aardig. Ja. Maar de wol? De wol, die heb ik je gezegd, die heeft naar de grosier. En de stof die van die wol gemaakt is, verkoopt de reiziger van de grosier aan een klant. Wie verdient er nou weer? De reiziger. Nee, de advocaat, die die dubieuze vordering moet inpikken. Ja. En als die, als die advocaat geld verdient, wil hij natuurlijk zijn zinnen eens verzetten... en wil een lollige avond hebben, die wil naar de comedie. Wie krijgt er nou weer geld binnen? De schouwburger. Nee, de deurwaarder, want er leggen lang beslag op die schouwburger. Ja. Maar als zo'n advocaat een stuk wil zien, zijn er acteurs en actrices nodig en die gaan nog geld verdienen. Nee, dat geld heeft die deurwaarder lang. maar die artiesten die krijgen een zenuwenstuip van de schrik dat er iemand in de zaal zit die betaald heeft. En dan moet er een dokter komen, nou als er een dokter moet komen, wordt er altijd verdiend, verdiend, waar? Oh zo, en wat gebeurt er nou met die dokter? Nou die dokter gaat ook weer geld uitgeven. Nee, die blijft hangen aan zo'n geschrokken actrice en die trouwt er. <lacht> Wie verdient nou weer geld? Bruil of zaaltje? Nee, het echtscheidingsbureau, want zo'n dokter die houdt het niet uit bij zo'n juffie van de hoge kunst. <lacht> en wat gebeurt er met de wol? Die wol die groeit op jouw hoofd. <lacht> die vrije zijn hersen zijn gedevalueerd. Die wol die had die reiziger verkocht aan een klant en die klant is mijn kleermaker. Oh, nou snap ik het en dan heb je een pakkie besteld en dat ga je morgen halen. Juist, dat pakkie ga ik morgen halen en dat betaal ik niet en dat is devaluatie. De Mooi! <lacht> Wat lang verwacht werd, is gebeurd. De gulden heeft een veer gelaten. We moesten met de stroming mee van alle Europese staten. Mijn wasvrouw Tel de juiste was en knipte in de consternatie de pijpen van mijn lingerie vanwege de devaluatie. <tieden> Een hospita doet ook al mee, ik woon op kamers moet u weten. Ik had zo gehoopt om dit seizoen is boerenkool met worst te eten. Als nou de worst op tafel komt verschijnt mijn hospita voor statie. Hij snijdt er eerst een derde af vanwege de devaluatie. De gulden heeft een knauw gehad en alle mensen kopen waren. Ik sprak laatst een hagenaar die zei het is waanzin zeg om nou te sparen. Ik heb helaas geen gulden meer, maar nou ik in het ware kopen paat zie, dan neem ik een pontjas op de pop. De edele vocale kunst zakt ook. Geen urles komt haar steunen. Het kroenen is nou actueel. Als je het mij vraagt, is het kreunen. Geen kunst, maar kunstenmakerij. Brengt ons de jonge generatie, de stem zit onder in de buik vanwege we de <tied> De vrouw had vroeger een figuur geprononceerd, gevuld, gedegen, en zij was trots op al wat zij van ma natuur had meegekregen. Dat was solide, struis en mooi. Tot ze ging lijnen voor de grazie. Maar nou is het net een lampenglas van weken de defaliva. Vanavond speel ik weer revue. Mijn 34ste zou ik menen. In alle rollen, zelfs als vorst- en vullersman ben ik verschenen. Dan vraag ik me angstvallig af: ben ik nog altijd in de gratie? Of laten jullie loetje los vanwege de dévaluatie? Hier is. Roland. Roland Vonk van. Radio Raymond. Zal ik eens wat zeggen? Ouderen en mensen met gewoon een zekere historische belangstelling worden voor mijn gevoel maar matig bediend in de Nederlandse media. Dat is toch wel een beetje erg, vindt u niet? Elk radiostation verdient een Mike Winkelman. Iemand met liefde voor en kennis van ouder repertoire. Iemand die ervoor zorgt dat vergeten artiesten niet helemaal vergeten worden. Die met veel liefde oude artiesten aan de vergetelheid probeert te ontrukken. Veel plezier. Waar de blanke toon er het in de zonnes Vergeet de artiesten met mijn Winkelman. man. Het jaar is weer vervlogen. En wie het beleven mogen, die hou nat en pappen en happen hap We klinken met elkaar en roddelen van een ander... We zuchten weer en denken, wat zal dit jaar ons schenken? En laten nog eens even het oude jaar herleven. De tocht van de K-18 liet even Nederlands kracht zien. Die bleef steeds onder water en had toch nooit een kater. Lumière jubileerde, omdat de film floreerde. De filmkunst wordt steeds beter en garbo gaat per meter. Colijn zat op de gulden, en zei, ik zal niet dulden dat jullie een van allen ons popje laten vallen. Egmond zal gauw berucht zijn, de zee moet daar geducht zijn. Bij het allerminste buitje, er daar weer een schuitje. Als we de door onze zaarsoldaten, op het Rode Kruis tracht even haar klop op te geven, haar blanken tegen zwarten, Genève blijven tarten. De marchosee van Os sliep niet zolang er iemand losliep. Die brandstichtte en moorde en in de cel thuis hoorde. Zo ging het oude jaar voorbij en optimistisch zingen wij. Maar wel oud jaar, we willen je niet langer. Je tijd is om en gids bij de ontvanger. Daar ligt je nieuwe dwangbevel weer klaar. Veel heil en zegen in het nieuwe jaar snel verkeer is nergens in te tomen En ben je door de mazelen heen gekomen Dan dukt een fort je ribben in elkaar Veel heil en zegen in het nieuwe jaar Als Amsterdam een nieuw stadhuis gaat bouwen Zal menig een voor zijn plezier gaan trouwen Ze noemen het Maison de Ooievaar. Veel heil en zegen in het nieuwe jaar de voetbalsport telt voetbalspelgenieën. Sportief en stoer met knokkelige knieën. Staan altijd de oranje truien klaar. Veel heil en zegen in het nieuwe jaar. Het instituut De Beeld heeft me opgedragen. Voorspelt dit jaar 300 mooie dagen. Dus mensen, zet je paraplu maar klaar. Plus aspirine voor het nieuwe jaar. Italië. Beschaaf de abyssijnen Maar het lukt niet best Zijn zulke ijzeren heinen Ras kiekeboe zegt Hou je vrede maar Er komt wel regen In het nieuwe jaar Heel Holland schaakt Voorbij is het kubisme Mijn buurman sloeg in een vlaag van euweisme Met het witte paard Zijn dame en zwarte blaar Veel heil en zegen In het nieuwe jaar Mijn tijd is om ik heb nog wel een meter, maar Polygoon zegt stop, die weet het beter. Ik wens tenslotte jullie allen daar, veel heil en zegen in het nieuwe waar jaar. Heb ik heb eerder gehoord? Liedjes opgenomen door andere artiesten. Het origineel en degene die het opnieuw hebben opgenomen. Dus waar heb ik dat eerder gehoord? We gaan naar Ik kusse die de handmadam uit 1929, gezongen door Richard Tauber. Daarna dezelfde, natuurlijk, en dan opnieuw opgenomen door Louis David in het Nederlands en half Duits in 1929. En de allerlaatste is Henry de Winter. Ik kussen dieren handmadam. Waar heb ik dat eerder gehoord? Adam, mich liebt seit vielen Wochen. Wir haben manchmal auf der Bond gesprochen, was nützt sich alles, mein Fest dabei ist, das auch ihr Herzchen leider nicht mehr frei ist. Ihr Briefgebiet, mir sei schief, doch freum gar ich was ich will. Bitte, ihre hand, en mond. Ik ben ja sogar lang, doch dat heeft Ach, wie fährt ihr vertraut, madame, en jullie Wenn die het op mich bauen, ja dan. Sie werden schauen, Madame, wie ich da hier dran. Nur hier in Russland muß es ist ja schmecken, wenn's wieder Mai wird. Daht dann ihr Herzchen endlich wieder frei wird. Gibt noch eine Lösung, um mich zu heilen, wenn die ihr Herzchen ausnahmsweise teilen. Wenn erst mein Mund in ihren Vater, da ich nicht mehr vor mir gerade, ich küßte ihre Hand, Madame. Räume vor ihrer Rum. Ik ben er ja zo so gerangst, Madame, maar dat is een goed. Heb ik hier je vertrouwen, Madame, en jeerse sympathie, Wenn sie erst auf mich bauen, Madame, ja dan, die werden jam, in de komedie zag ik een lady een allerschattigste asblonde vee die maar zij beweerde mijn lied waardeerde en mij in hare villa inviteerde nauwelijks daar nou een minuut was het niet zei ze loetje, ken jij ook dat lied Ik kus zeer de hand, madame en te ruimen zeer Ik ben zwar zeer galant madame doch dat zat zijn een groen had ik eerst hier vertrouwen, in, madame, en hier sympathie. Wanneer ze eerst op mij bouwen, madame, na dan, ze werden schauen, madame. Kussen, ik dat hier hand, madame, ook hier in Rood en Ze sprak van liedjes, van melodiekjes, van Wagner, Beethoven en symphoniekjes, van Richard Dauber. Van Herman Balber, ach wat die poppen waren zo hübsch en sauber. Wanneer is dat kletsen al gedaan? Dacht ik en ik keek het kindje aan. Ik kus je de hand, madame, onteruim is hier van. Wees nou eens interessant, madam. je smoes verveelt me lang. Want leuter je nog lang, madam? van liedjes en muziek. Dan geef je aan den haal, madame. Ik ben geen lineaal, madame. Muziek is meer egal, madame. Geef mij maar romantiek. Toen kwam het soupeetje met blonde greetje. En wat er aan zo'n toestand vast zit, weet je. Wij dronken shampoos, Ik lag van pampoes. Nou eens kijken of ik haar naar mijn wigwamsch moest Na een teder uurtje zei ze kwiek. Lookie, geef me even 100 pik. Ik küsse Ihre hand, Madame. Ik heb geen anderes Ziel. Ik ben zwar zeer galant, Madame, doch 100 is zu viel. Sie haben mijn vertrouwen, Madame, die kleine Pompadour. Sie haben een schöner Schemus, Madame, aber ik ben ook niet für die Puss, Madame. Ein Händchen und ein Gruß, und Madame, ich komme nie retour. Madame, ich lieb' Sie seit vielen Wochen. Wir haben manchmal auch davon gesprochen. Was nützt das alles? Mein Pech dabei ist, dass ach ihr Herzchen leider nicht mehr frei ist. Ihr Blick gebietet mir, sei still, doch träumen kann ich, was ich will. Ik küsse ihre hand, Madame, en träume, es war ihr Mut. Ik ben ja so galant, Madame, doch dat hat seinen Grund. Hab ik es dir vertraut, madam, en ihre Sympathie? Wenn sie es auf mich bauen, Madame, ja, dan werden sie Küsst ich statt ihrer Hand, Madame, nur ihren roten Mond. Es is ja möglich, wenn's wieder Mai wird, dat dan ihr Herzchen endlich wieder frei wird. Es gibt noch ne Lösung, um mich zu heilen, wenn sie ihr Herzchen ausnahmsweise teilen. Wenn erst mein Mund in ihren fand, sag ich nicht mehr formell galant. Ich küsse ihre Hand, Madame, und träume es bei ihrem Mund. Ich bin ja so galant, Madame, doch das hat seinen Grund. Hab ich erst ihr vertraut, Madame, Wenn sie erst auf mich baut, madam, ja, dann sie werden schauen, Madame, küß ich statt ihrer Hand, Madame, nur ihren roten Mund. Ich küsse ihre Hand, Madame, und träume es war ihr Mund. Ich bin ja so galant, Madame, doch das hat seinen Grund. Hab ich erst Ihr Vertrauen, Madame, und Ihre Sympathie? Wenn Sie erst auf mich bauen, Madame, ja dann Sie werden schauen, Madame. Küsst ich statt Ihrer Hand, Madame, nur Ihren roten Mund. nacht In den eter door de afro, na de zending uitgebracht. Weinigen slecht denken even, aan de waarde van zo'n woord. Stemmen af, Berlijn of Londen, hebben al zo vaak gehoord. Goede nacht en wel te rusten. Wel te rusten. Goede nacht. Daarvoor gaat nu sluiten. Haar is voorbij. nacht En bel te rusten, luister en slapen niet, maar daar vroeg gaat nu sluiten, bel rusten. Straf, slaap nu maar, zacht. de afro gaat nu sluiten,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 I'll be with you once again, till then, to his kiss for you before you go. Let me take the time to say I love you so, and it was a lovely day to Soon the sandman will call on you. Night night, sleep tight to Expensive things she is sensible as can be My baby don't care who knows it My baby just cares for Uit het archief van Kees Korbijn. Op www.vergetenartiesten.nl Dol op wiet. Wij kweken vol op wiet. Ben en Piet. Rode paltje en meeltje. Het huis zit vol. Hoogste etage, wij de lol en de buurt de lekkage. Vol op wiet, wij kweken vol op wiet. Pure winst en praktisch geen kosten. Alle stroom voor het product. Wart uit het netje geplukt, geniet. Hier is vol op wie. Welke zuur bonkt er nou op de deur? De ME met kogelvrije vesten. En een belastingvent legt beslag op onze tent tot ons verdriet. Vandaag geen enkel sprietje wiet. Op het gemakje in mijn boudoir. De stoelgang is aangenaam en doet me plezier. Ik zit vaak met het deurtje op een kier. Ik zit ontspannen vol van goeie wil. Ik voel me veilig op die koele bril. Ik zit als een vorst op mijn keurende wc. Met weekendstory of privé. En ik lees over het wel en het wee Van die sterretjes uit soap en tv Wie het stiekem al met een ander deed Je maakt wat mee op zo'n wc De dus stoelgang is aangenaam en doet me plezier Ik zit vaak met een deurtje op een kier Ik zit ontspannen vol van goede pil ik voel me veilig op die koele bril. Ik zit als een vorst op mijn keurende wc. Met weekendstory op privé. En ene Katja vertoonde zich bloot. Haukje heeft haar borsten vergroot. En Kitty lag in bedje met Martijn. Zegt daar niet zwanger van te zijn. De stoelgang is aangenaam en doet mij plezier. Ik zit vaak met het deurtje op een kier. Ik zit ontspannen, vol van goede wil. Ik voel me veilig op die koele bril. Ik zit als een vorst op mijn keurige pc-met weekendstory of privé. Mijn stoelgang is keurig gelukt, dus even kijken. Wat ik heb gedrukt, ja mijn drukwerk dat stemt met de vrijheid. Het is net hè. <laughs> om actueel te blijven.